1 uur. Het NOS-journaal. Door Megens. Goedemiddag. Staatssecretaris Koverdaars treedt af. Omroepen voor geld niet meer afhankelijk van het aantal leden. En koningin Beatrix heeft de Hanselijn geopend... Vanmiddag vooral in de kustgebieden wat winterse buien. In het zuidoosten is het overwegend droog. Verder wolkenvelden afgewisseld door zon. Het wordt zo'n 2 graden in het oosten, 5 graden aan zee. De wind is matig en aan zee krachtig tot hard. Komende nacht en morgenochtend opnieuw sneeuw. Op veel plaatsen kan dan centimeter of 10 vallen. Ja, het kabinet zit er net, maar nu al uh, het eerste slachtoffer... staatssecretaris Koverdaas van Economische Zaken treedt af. Dat nieuws is namelijk net bekend geworden. Joost Vullings in Den Haag. Joost, waarom? Ja, dat is de, de, de vraag. We weten dat hij dat hem hij terugtreedt. Maar waarom is niet bekend? Maar vermoedelijk heeft het te maken eigenlijk met zijn vorige baan. Hij was uh, tot een paar weken terug uh, gedeputeerde in de provincie Gelderland. En, uh, en daar gelden dan regels voor dat je dan ook in zo'n provincie gaat wonen. Maar ja, hij woont eigenlijk in Zwolle. Hij heeft toen een pand in Nijmegen gekocht. Dat was was zijn officiële adres, maar hij heeft dus zich heel vaak... met de dienstauto toch nog naar Zwolle laten brengen... en ritten gedeclareerd. En daar was gedoe over in Gelderland, dat is onderzocht. En ja, ik heb het vermoeden dat er nu echt iets aan het licht is gekomen... dat hij de regels overtreden heeft. En dat dat de reden is waarom hij de eer aan zichzelf houdt. Maar uh, ja, officieel weten we nog niks. Om half twee uh, worden wij verwacht uh, op het ministerie... en dan zal hij waarschijnlijk naar verwachting zelf een toelichting geven. Maar dit was toch eigenlijk ook al bekend uh, toen hij benoemd werd? toen hij aantrak. Ja, dit, dit op het moment... dat die dus inderdaad in het nieuws kwam, kwam deze affaire... die natuurlijk al langer in de, in de Gelderse pers speelde... werd natuurlijk dan toen naar landelijk niveau uh, getild. Maar tot op heden heeft iedereen altijd gezegd... er is niets aan de hand, er zijn geen regels overtreden. Het zou allemaal wel deugen. Hmm. Maar goed, er, li er liep nog onderzoek. En uh, er zijn ook politici nog bezig uh, in, in, de, in de staten van Gelderland... om het verder te laten onderzoeken. Dus ik heb het vermoeden dat er nu dan echt is gebleken... dat die regels heeft overtreden. Ja, en dat is dan het moment om te zeggen van... Uh, ik stap op, of desnoods gedwongen door bijvoorbeeld partijleider direct van uh, dit, dit wil ik niet hebben, hou er eer aan jezelf een stap op. Is dit een forse beschadiging van het, voor het kabinet of, of een deukje? Nou ja, nee, dat, dit is natuurlijk heel vervelend. Uh, dit wil je niet hebben, maar ach, dit zijn wel kwesties... dat ik denk over drie weken weet niemand meer... wie staatssecretaris Koverdaas was, dat hij überhaupt er geweest is. Laat staan dat hij is opgestapt. Dus dit is, dit is vervelend, maar geen, geen echte grote deuk voor het kabinet. Half twee, dan geeft hij een persconferentie. Dank je wel voor dit moment, Joost Vellings. Er is een vijfde dode gevonden van het vrachtschip. dat gisteren op de Noordzee is gezonken. De kustwacht is sinds vanochtend weer aan het zoeken naar een vermiste opvarenden. Het zijn er nu nog zes. Peter Westenberg van de kustwacht, goedemiddag. Goedemiddag. Uh, hoe hebben jullie deze man gevonden? Uh, deze man is aangetroffen door een Belgische rescue helikopter. die wij ook hebben in kunnen zetten. Uh, ja, hij zag hem drijven en heeft hem volgens uit het water gehaald. Ja. En hij heeft hem naar uh, het vliegveld van Sechgenhoven in Rotterdam gebracht lichaam is nu in, in uh, Rotterdam aangekomen. Ja, ja. inderdaad. Ja. Uh, betekent dat dat ook die andere zes vermisten uh, snel gevonden zullen worden? Ja, dat, dat blijft natuurlijk moeilijk. Uh, het kan natuurlijk nog steeds zijn dat de mensen zich in het wrak uh, bevinden. Uh, dus daar is het heel moeilijk om daar een antwoord op te geven. Mm -hmm. uh, aan de hand van uh, stroom- en windgegevens uh, hebben wij een zoekgebied bepaald. En uh, dat ge gebied wordt afgezocht. Uh, daar is de man ook uh, aangetroffen. Dus ja, we blijven nog zoeken. In ieder geval tot zonsondergang. Tot zonsondergang, want je ja. wilde eigenlijk uh, rond, rond het middaguur stoppen, toch? Ja, dat is inderdaad. Er was in eerste instantie uh, wilden we dat doen. er was ook niemand aangetroffen uh, in die tijd. Maar omdat we iemand hebben aangetroffen, wilden we toch de zoekactie verlengen. In de hoop dat we nog iemand aantreffen. En dat gebeurt met helikopters en met, uh, met, met schepen? Ja, schepen en oh. vliegtuigen. Ja. ja. Helder. Uh, ik dank u wel voor, uh, voor de uitleg, meneer ja? Westenberg van de Kustwacht. Goedemiddag. Niet het aantal leden bepaalt straks het geld dat de omroepen nog krijgen, maar de kwaliteit van de programma's. Dat is een van de plannen van staatssecretaris Dekker van Media. Henk Haghoort, de baas van de publieke omroep, vindt het een goed plan. Verslaggever Marcel Bril. Grote ledenwerfacties om mensen te verleiden lid te worden van een omroep. Staatssecretaris Dekker heeft er met verbazing naar gekeken. Dat het aantal leden leidend is, daar wil Dekker vanaf. Nou ja, dat betekent dat uh, omroepen niet meer enorme wervingscampagnes hoeven te doen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 Uh, dan kan ledenwerving op een normale manier. Natuurlijk, als je fan bent van een omroep kun je lid worden, Dat vinden we ook prachtig. Maar de vraag welke programma's worden er gemaakt, dan is de mening en de smaak van 17 miljoen Nederlanders de norm. Maar zorgen blijft hij houden. De bezuinigingen gaan veel pijn doen volgens de NPO-voorzitter. En daar heeft hij nog geen visie van Dekken over gehoord. Nee, ik heb nog niet gehoord hoe we niet alleen 100 miljoen, maar opgeteld inmiddels... 300 miljoen gaan bezuinigen bij de publieke omroep. Zoals ik al zei, dat is een derde van de mediabegroting. Hoe we dat kunnen combineren met deze prachtige ambities... is mij nog niet helder. Er blijft nog meer onduidelijk. Dekker spreekt de ambitie uit dat de publieke omroep er moet zijn... voor alle 17 miljoen Nederlanders. Maar ja, zoveel mensen, zoveel meningen. Dus mag de publieke omroep dan alle soorten programma's blijven maken? Van amusement tot nieuws? Nou, ik vind dat de publieke omroep ook breed en pluriform moet blijven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 Een ander punt is dat, zoals het in het regeerakkoord al stond... de financiering van de religieuze omroepen wordt stilgezet. Volgens Dekken is daarmee de kans groot... dat bijvoorbeeld de Icon en de RKK zullen verdwijnen. Maar Henk H. Goort ziet nog wel toekomst voor religieuze programma's. Wij zorgen ervoor dat ze gemaakt blijven worden. Nou, ik kan me geen publieke omroep voorstellen... zonder levensbeschouwelijke programma's. Uh, tegelijkertijd we moeten we al die bezuinigingen realiseren. Uh, dus we gaan eens goed nadenken hoe we dat gaan doen. Er moet nog veel nagedacht en gediscussieerd worden... over de publieke omroep. Maandag is er een debat over in de Tweede Kamer. Bijdrage was dat van Marcel Bril. Dit is het NOS-journaal, het dooralt meegens. De drie jongens die worden verdacht van de dodelijke mishandeling... van de grensrechter in Almere, worden op dit moment voorgeleid. Verslaggever Roel Pauw is bij de rechtbank in Lelystad. Roel, heb jij de verdachte gezien? Nee, niemand heeft ze gezien, want ze zijn via de achterdeur uh, het uh, gerechtsgebouw binnengebracht. Dus sowieso krijgen we überhaupt weinig uh, mee van uh, de zitting. Uh, dat heeft twee redenen. In de eerste plaats, hij vindt plaats achter gesloten deuren, want uh, de verdachten zijn minderjarig. Uh, en in de tweede plaats zitten ze, zoals dat heet, in beperkingen. En dat houdt in dat ze met niemand anders mogen praten dan met hun advocaat. Hm. Met uitzondering dan vandaag met de rechtercommissaris die uh, het een en ander van ze wil weten. Ja. Die doet in de loop van de middag uitspraak. Uh, waar kunnen we op rekenen, denk je? Nou, het gaat over twee dingen. Het eerste is uh, of de jongens in voorarrest mogen blijven van de rechtercommissaris voor arrest van 14 dagen. En het tweede is of uh, die beperkingen waar ik het zojuist over had uh, verzacht of opgeheven zouden kunnen worden. Zodat ze weer contact kunnen opnemen met hun uh, familie en uh, vrienden. Dat laatste is uh, best uh, tricky, denk ik, voor de, voor de rechtercommissaris. Want uh, het kon nog wel eens een ingewikkelde zaak worden. Er waren uh, mogelijk meer jongens bij betrokken. Hè. We hebben het nu over drie verdachten. Maar eerder deze week is er ook sprake geweest van nog twee jongens... die uh, klappen en schoppen hebben uitgedeeld. Mm. En in de tweede plaats uh, zal het er ook om draaien wie uiteindelijk uh, welk aandeel heeft gehad... in de mishandeling van Richard Nieuwenhuizen. Dus hoe minder er nu informatie kan worden uitgewisseld... hoe beter het is in, uh, in elk geval in de ogen van het Openbaar Ministerie. In de loop van de middag horen wij meer van jouw rolpauw bij de rechtbank in Lelystad. Dankjewel. Met de trein van Lelystad naar Zwolle... kan vanaf dit weekend een half uurtje dankzij de Hanselijn. Koningin Beatrix was vanochtend de eerste reiziger op de lijn... en met haar eigen koninklijke trein. De opening van de Hanselijn. De nieuwste spoorlijn van Nederland door Haar Majesteit de Koningin. De Hanselijn is nu officieel geopend. Eh, mevrouw Schiltz van Hagen, een uh, bijzondere dag? Jazeker, want uh, het gebeurt niet vaak dat er echt een nieuw stuk spoor uh, aangelegd wordt. Meestal gaat het om verbredingen of om uh, aanpassingen. Maar uh, er komt vandaag 50 kilometer nieuw spoor bij. Wat is nou de winst van die 50 kilometer? Nou, dat het uh, Noorden en Randstad uh, veel sneller met elkaar verbonden zijn. Op sommige plekken waar zelfs helemaal geen spoor was, kunnen mensen nu eindelijk gebruik maken van uh, de trein. En uh, dat is natuurlijk grote winst. Uh, toch is er al meteen kritiek op, hem dat de tijdswinst maar heel minimaal is. Maar een paar minuten in de Kamer zeggen ChristenUnie en CDA ook dat het eigenlijk veel te weinig is. Nou, het is niet minimaal, maar het kan nog meer en dat zal de komende jaren ook steeds sneller gaan. Maar Wat je nu ziet is dat uh, Zwolle Amsterdam is 13 minuten tijdwinst, Groningen Amsterdam 23 minuten. Tussen Groningen en uh, Lelystad is het zelfs bijna een uur uh, aan uh, tijdswinst. Dus dat is heel gunstig, maar de komende jaren zal er nog verder gewerkt worden aan het spoor, nog verdere verbeteringen waardoor uiteindelijk de snelheid ook omhoog kan gaan. En uh, ja, dan heb je nog meer tijdswinst. En wat betreft de kosten, is deze spoorlijn geheel binnen budget aangelegd? Um, ja, het was ongeveer voor een miljard uh, uh, aan uh, kosten geraamd en dat is ook uh, gehaald. Er is zelfs nog iets overgebleven omdat er uh, echt gunstig aanbesteed was. En dat is weer naar andere projecten gaan waar het minder gunstig was. Ik ben daar tevreden over in ieder geval. Nou ja, belangrijk is dat uh, dit soort grote infrastructurele werken zijn gewoon duur. Het is moeilijk om aan te leggen, het is uh, complex om te maken, het kost gewoon veel geld. En dan ben je in ieder geval blij als het niet heel erg over de kop gaat. Gaat u deze periode, deze kabinetsperiode, nog meer stukken spoor openen? Of blijft het hierbij? Nou ja, deze kabinetsperiode zal het niet lukken om een nieuw stuk infra aan te leggen. Want dat neemt wel heel wat jaren in beslag. Maar wat we meest proberen is om bestaande spoor beter te benutten, dus meer treinen kort achter elkaar te laten rijden. Uh, dat is eigenlijk de belangrijkste opgave. En uh, tegelijkertijd ligt er ook wel langer termijn nog in de spoor. En misschien dat daaruit wel weer discussies komen over nieuwe ontbrekende stukken. Maar dat zal dan echt nog wel een tijd in beslag nemen. En dan ging die weer de trein. Verkeersminister Schultz van Hagen was dat in gesprek met verslaggever Matthijs Holtrop. Het onderzoeksrapport van de Rijksrecherche... naar de schietpartij in Alphen aan de Rijn wordt openbaar gemaakt. Dat heeft minister opstelte beloofd... nadat slachtoffers van de schietpartij hadden aangekondigd... dat ze een kort geding wilden beginnen om inzage te krijgen in dat rapport. Ze willen vooral weten hoe het heeft kunnen gebeuren... dat de dader Tristan van der Verlies een wapenvergunning kreeg... terwijl bekend was dat hij psychische problemen had. In april 2011 schoot Van der verlies in winkelcentrum Ridderhof in Alphen... zes mensen dood en pleegde daarna zelfmoord. Minister opstelte maakt niet alleen het rapport nu openbaar... En wil ook mediation inzetten om de verhouding tussen de slachtoffers en de staat weer goed te krijgen. Sport. Er lijkt toch nog toekomst voor de Nederlandse basketbalmannen. De Basketbalbond kondigde onlangs aan dat hij geen geld meer wilde stoppen in het team. En daardoor zou Nederland niet meedoen aan het kwalificatietoernooi voor het Europees kampioenschap. Maar vanmiddag presenteert de bond een nieuwe sponsor. Waarmee de deelname aan de EK kwalificatie toch mogelijk is. De loting daarvoor is komende zaterdag. U, AWB Verkeersinformatie John Soka. Op de A15 richting Rotterdam. Staat tussen haringsveld giesendam en, en sliedrecht westen 4 kilometer. En twee keer zo langs de file op de A27. Vanuit Breda richting Utrecht. Er staat tussen Hank en de brug Gorken 8 kilometer. Dan ongeluk. En daar is de rechterlijst ook dicht. De hoofdpunten uit deze uitzending. Staatssecretaris Kover Daas van Economische Zaken treedt af. Om half twee geeft hij een toelichting. Er is een vijfde doden geborgen na de aanvaring op de Noordzee.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 Dit is Radio 1. NCRV. -E. Lunch. Klaas Drupsteen. Goedemiddag, welkom terug bij Lunch. Straks uh, een met. Alcohol overgrote werklunch. Je praat met twee wijnkenners over het verspillen van dure wijn in Italië... en het tegenvallende wijnjaar, in ieder geval kwantitatief uh, 2012. Deze week in de serie In de Praktijk... wordt er een kijkje genomen in de speelgoedbranche. Uh, in het speelgedrag van kinderen is volgens speelgoeddeskundige... Marianne de Valk heel wat veranderd. We zien bijvoorbeeld dat kinderen uh, steeds minder geconcentreerd spelen. Steeds korter ergens mee spelen. En daar steeds minder zelf mee verzinnen. Dus het, uh, het concentratievermogen neemt af bij kinderen... En na half 2 Stand.nl, vandaag bleek uit onderzoek van het SCP... het Sociaal en Cultureel Planbureau... dat het armoedeprobleem steeds groter wordt in Nederland. Doet het kabinet daar genoeg aan? We zijn benieuwd naar uw mening straks op de stelling... Rutte 2 moet nu ingrijpen om de armoede te bestrijden. Bent u het daarmee eens of oneens, kunt u dat sms'en naar 7070... voor 50 cent. U kunt gratis bellen met het nummer 0800 En u kunt stemmen via de website www.stand.nl. En voor twitteraars hebben we hekje standpunt. En ik ga er straks over praten met Sadet Karabulut... Van de Socialistische Partij. Dit is Radio 1, de werklunch. Gisteren werd bekend dat Vandalen in Italië 62.000 liter topwijn hebben laten weglopen. Het ging om een Brunello di Montalcino van het bekende huis Soldera. Geschatte waarde 9 miljoen euro. En deze week werd ook nog eens bekend dat er een tegenvallende druivenoogst is dit jaar. Dus met name de hoeveelheid valt tegen de kwaliteit. Daar zijn de meningen over verdeeld. Door slecht weer en allerlei ziektekiemen uh, zou uh, in zou het wel eens het slechtste wijnjaar sinds 1975 kunnen worden. En dan hebben we het dus weer over de hoeveelheid. We spreken... in deze werklunch erover met Matthijs Korenneef, wijnimporteur in Amsterdam. En Gert Krum, onafhankelijk wijnjournalist. Hij houdt ook spreekbeurten, presentaties. Poeverij heeft een boek geschreven over de champagne. Mooi dik boek, helemaal compleet. Alles staat erin, meneer Krum. Maar eerst nu over die Brunello die Montalcino. die door de afvoerputten het riool inliep. Matthijs Korenneef, toen je dat nieuws hoorde, wat dacht je? Ik moest een beetje huilen eigenlijk. Dat is misschien heel raar, maar ik schoot eerst vol toen ik het hoorde. Ja, want jij bent gespecialiseerd in Italiaanse wijnen, kent de streek ongetwijfeld. Ja, heel goed. Uh, ik werk zelf niet met Soldera, want de man is uh, heel kritisch over met wie hij samenwerkt. Maar ik werk met een heel aantal producenten om hem heen die dezelfde filosofie aanhangen. En wat is dat voor filosofie? Uh, uh, zo puur mogelijk te werken. Hij werkt ook biologisch dynamisch. Uh, eigenlijk met zo min mogelijk invloed van techniek. Maar eigenlijk uh, de wijn het zelf laten doen. Dus geen bariek en geen heftige smaakinvloeden. Maar eigenlijk werk met Sangiovese. Dat is de drijfsoort waar hij zijn wijn van maakt. Ja. Uh, en het, terroir van, uh, het hele bijzondere terroir van Montalcino... zo mooi mogelijk laten schitteren dat in zijn wijn. Dat is de grond, zeg maar. Ja. Ja, ja, het dorpje waar hij zit. Ja. Ja, dus het is een man met, met passie die mooie wijnen maakt... en dan wordt er 62.000 liter wordt er weggegooid. En dat is een enorm aandeel van wat hij maakt. Hè? Nou, Ineerkom. eigenlijk, als ik dat mag zeggen... is daarmee uh, het werk van zes jaar teniet gedaan. Er zijn zes oogsten. Dat heeft alles te maken met de wetgeving in, uh, in Montacino... voor de Brunello di Montacino. Er zijn zes oogsten als het ware in zijn totaliteit weggevloeid. Ja. En wat, wat, als die man dat merkt, wat gebeurt er met zo'n man? Ik zou een hartinfarct krijgen. Dus ik, denk... ik vind het heel bijzonder dat hij nog leeft, inderdaad, wat dat betreft. Als je, het is van zondag op maandag gebeurd. En dat je maandag je kelder binnenkomt. En nou ja, dat ruik je natuurlijk al als je aankomt lopen... Dat, dat er wijn over de vloer ligt. Maar dat je ziet dat zes tanks... dus van het jaar het al 2007 tot, tot en met 2012... leeg zijn en het riool ingelopen. Ja, dan, dan ga je helemaal kapot, denk ik. Ja, wat, wat betekent dit nou in bredere zin voor, voor de wijnbouw in Italië of... Uh... Ja, misschien nog wel breder getrokken. Nou, ik denk eerlijk gezegd dat het een, dat het een incident is. Dat, uh, dat deze man is aangedaan. omdat hij heel, hij is heel recht in, zijn, in de leer Dus hij is heel streng voor alle andere producenten in Montalcino. die wijn maken. niet volgens dezelfde filosofie als hij. want dan vindt hij het eigenlijk al geen Brunello meer. En waarschijnlijk heeft hij zich uitgelaten. weer eens tegen iemand. en iemand behoorlijk tegen de haren ingestreken. Ja. Dat, uh, dat ze het gevoel hadden dat. Uh, dat ze hem iets aan moesten doen. Ja. En dit leidt niet tot angst onder andere boeren, meneer Krum? Nou, ik denk, dat het, het, ik denk dat Matthijs gelijk heeft als hij zegt... het is een incident. Het heeft natuurlijk ook geen enkele invloed... op de totale Italiaanse nee, oogst. Het is een druppel uh, in het geheel. Maar uh, zeker nu in de dagen daarna... zal bij iedereen wel die angst leven zo van... oh, het zal mij toch niet gaan overkomen... Het is in de Bourgogne ook wel eens gebeurd in Frankrijk. Bij een groot bedrijf dat ze. Ja, om reden van wraak of wat dan ook. alle tanks, de kranen hadden opengezet. Ja, daarna is het, voor zover ik weet, in die streek niet meer gebeurd. Soms zie je dat uh, zo'n wandaad wordt gevolgd door anderen. Hè, omdat ze daarmee de voorpagina halen. Nou, het is net, net als pyromanie en dergelijke. Maar nee, ik zie dit toch. Dat is natuurlijk de hoop is de vader van de gedachte, de wens is de vader van de gedachte. Ik zie dit als een incident. Ja, dan even naar uh, het wijnjaar 2012. Door wordt aan alle kanten gezegd dat het uh, met de kwantiteit, uh, een slecht, wat de kwantiteit betreft... een slecht jaar is, zeker in Champagne en Bourgogne... waar uw uh, specialisatie ligt. Is het inderdaad zo erg? Nou, uh, het is heel terecht dat u spreekt over de kwantiteit. Het volume, het geoogste volume, is werkelijk... Uh, Zeer gering. Uh, in sommige dorpen in Bourgogne is een derde van wat normaal is binnengehaald dit jaar. Dus dat, is werkelijk, uh, ja, dat heeft uh, uh, grote impact en vandaar dat dat de kranten haalt. Uh, het is wel jammer dat wijn nu op de radio komt vanwege weer zoiets sombers, hè. Ja. het is zo'n leuk onderwerp. We zouden er veel vaker over moeten praten... Al juist de leuke momenten, maar... dit is wel een realiteit, 30% op sommige plekken. In zijn totaliteit in Bourgogne ongeveer 50% van wat normaal is. Nou, dat is natuurlijk toch een enorme aderlating. En in de champagne geldt ongeveer hetzelfde. Maar ja. het verschilt per dorp. En hoe is dat in, in Italië? Ja, het is eigenlijk heel moeilijk om te zeggen. Uh, om, uh, vaak wordt er, als er iets gebeurt in Bordeaux, Bourgogne en Toscane, dan wordt dat als, uh, uh, als maat genomen voor de, hele, uh, de totale wijnbouw uh, ja. in de hele wereld. En het is per regio in Italië zo vreselijk verschillend... Uh, hoe, het, hoe het klimaat daar is en hoe het aan de ene kant van de Appenijnen... en aan de andere kant van de Appenijnen uh, gebeurt... is dat je dat eigenlijk... Uh, niet kan zeggen, maar er is inderdaad in Toscane wat uh, ja. uh, minder geoogst. En, maar uh, zeker voor uh, importeurs die met kleine gespecialiseerde uh, producenten werken, uh, is de kwaliteit uh, is alleen maar, uh, kunnen we ons op verheugen in ieder geval. Ja, ja want het schijnt weer goed te zijn. Hè? Maar, ja. Want, ja. Want inderdaad, we hebben het over dat, dat importeren. Uh, in hoeverre beïnvloedt dit nou jouw werk? Uh, want als het een slecht jaar is in kwantitatieve zin, wordt de wijn dan duurder? Um, nou, het is niet onmiddellijk dat de prijzen omhoog gaan. Um, dat, als dat vaker achter elkaar gebeurt natuurlijk wel. Want dan, dan treedt er toch een soort schaarste op. En het is vaak bij mijn producenten is het zo... dat ik, uh, dat ik minder flessen kan kopen dan ik, uh, dan ik misschien zou willen. Ja. Want ze moeten over, over alle importeurs van de, van de hele wereld waar ze mee werken... moet iedereen een allocatie krijgen. En ik werk vooral met hele kleine producenten. Dus die moeten een beetje gaan schipperen. Dus. Hoe kies je die eigenlijk? Hoe ga je te werken als importeur? Ik, uh, ik doe mijn onderzoek in de regio zelf. Dus ik ga heel vaak naar Italië toe. Um, en ik werk natuurlijk al, al lange tijd met een aantal dezelfde producenten. Ik ben ook op zoek naar producenten die in uh, moeilijke jaren hele goede wijn maken. Want in makkelijke jaren... Dat zijn de goede? Dat zijn de goede, want in makkelijke jaren kan iedereen het. En dat geeft een constant in mijn portefeuille... omdat je dan dus een goede producent hebt. En daarnaast doe ik altijd onderzoek naar wie zijn de opkomende jongens... wie werken er hard aan hun, aan hun eigen reputatie om, om, mooie, om mooie wijnen te maken... zodat je altijd de de toekomst uh, ook proeft als je daar bent ja. en waar het naartoe gaat. Ja, Dan weer even naar de champagne in Champagne, dit is de maand een beetje van de champagne. Over Nederland wordt altijd gezegd dat we alleen bij de, bij de oliebollen champagne drinken. Uh, heeft u enig idee, meneer Krum, of, of het dit jaar een slecht champagnejaar gaat worden? Voor, uh, in ieder geval wat de verkoop betreft, omdat het crisis is? Ja, ik heb daar nog niet zo'n heel goed beeld van. Precies om de reden die u al aangeeft. Uh, de maand december maakt vaak het jaar... Dus uh, het kan nog van alles gebeuren wat er nu de komende drie weken allemaal nog verkocht kan gaan worden en zal gaan worden. Maar uh, ik heb toch wel een paar berichten uit de markt gehoord uh, die duidelijk maken dat het allemaal niet zo dramatisch is. Uh, het is natuurlijk een beetje bizar om daar nu over te praten als vanmorgen de kranten openen met armoede ja. uh, groei in Nederland. Maar uh, toch blijkt dat in Nederland bijvoorbeeld uh, de laatste James Bond film verschenen... met Skyfall en, en er is een champagne aangekoppeld. En het is niet aan te slepen. Ja. Uh, en dat is geen goedkope champagne. Dat kost 70 euro per fles. En ze, ze, ze, ze zijn uitverkocht en het komt niet meer. Ja. En het grootste champagnemerk in Nederland... Uh, daar vroeg ik laatst aan, loopt het, loopt het niet? Nou, we zitten precies op hetzelfde niveau als vorig jaar. Het is stabiel. We, we halen onze cijfers. Dus... Dat zijn de twee uit de markt. De markt is breed, maar het zal verschillen per merk. Maar ik denk dat het meevalt. Dat is in ieder geval goed nieuws waar we dan mee afsluiten. Gert Krum en Martijn heeft. dank u wel. In de praktijk. De lunchverslaggever op werkbezoek. Ingrid Koning heeft zich in de afgelopen dagen begeven op de speelgoedmarkt. Vandaag laat ze horen dat door de opkomst van elektronisch speelgoed... kinderen minder vrij en minder met elkaar lijken te spelen. Gisteravond kregen weer vele kinderen van Sinterklaas cadeautjes. En klas 4 van juf Marlies mocht de cadeautjes voor morgen meenemen naar school. Nou, hele goeiemorgen allemaal. Hebben jullie het leuk gehad gisteren met pakjesavond? Ja. ja. Wat heb je voor leuks gekregen allemaal? Drie cadeautjes. Drie cadeautjes. Nou, vertel, welke cadeautjes waren dat? Een soort Playmobil robot van Future Planet. En nog een soort cowboy hutje en nog... Of wat was van de FBI nou, Superleuk. En wat heb jij gekregen? I Iets voor de iPad. Nou, we hebben heel veel kinderen hun speelgoed meegenomen naar school? Ik zie toch heel veel elektronisch speelgoed. Ja, klopt. En dat is ook zeker wel een ontwikkeling die wij de laatste paar jaar zien: dat het steeds meer elektronisch speelgoed is. Niet alleen met Sinterklaas, maar ook met verjaardagen. Dus ja, het wordt steeds meer elektronisch, ja. En als ik rondkijk in uw klas, zelfs uw klas is helemaal elektronisch. Ik zie een elektronisch bord, ik zie echt ja. wel meerdere computers. Klopt, digibord, uh, begrijpend leeslessen die alleen online uh, worden gemaakt door de leerlingen. Dus ja, dat is ook een tendens die we in de klas zien, klopt. En vindt u dat ook jammer? Uh, nou, ik vind het wel belangrijk dat kinderen ook gewoon lekker buiten spelen, dat ze die ontspanning hebben. Maar je merkt dat bijvoorbeeld die begrijpend leeslessen, dat kinderen het wel ook ontzettend leuk vinden om op de computer te doen. Dus ja, het is de kunst om daar een goede balans uh, in te vinden. Hier? Nee, maar dan moet je met dat ding. Oh. Je zijn een soort moderne variant van vier op een rij aan het doen. Dat heet uh, Connect 4. Wat moet je precies doen? Deze is schieten. Met een soort schieting moet je, er, moet je de muntjes erin schieten. Ja, dat is het. Ik laat de kinderen even op het speelplein achter en ik ben naar Marianne de Valk gereden. Zij is speelgoeddeskundige en ik sta naast haar en ik vraag aan haar wat vindt u nou van die ontwikkeling dat er zoveel elektronisch speelgoed is bijgekomen? Het is een enorme ontwikkeling waarbij de fabrikant steeds meer voorschrijft hoe een kind moet spelen. Maar ik kijk daar niet heel blij bij. Nee, ik vind het soms wel heel erg leuk als het extra toevoegingen zijn. Aan de andere kant vind ik het ook heel erg jammer... dat kinderen steeds minder op hun eigen manier mogen spelen... en met andere kinderen mogen spelen. Omdat wanneer de computer het voorschrijft of een app het voorschrijft... je veel minder te maken hebt met hoe je vriendjes reageren. En ja, hoe je een beetje een bidden doorweggetjes als vals spelen... en afspraakjes met elkaar kunt maken. En wat heb jij allemaal gekregen voor Sinterklaas? Um, nah. Ik heb um, een bestuurbare helikopter. Want wat kan niet allemaal. Nou, die allemaal? Die kan licht geven, die kan vliegen. En, dat was, en je kan hem opladen en dat was het. Marianne begrijpt wel dat het elektronisch speelgoed kinderen trekt. Uh, ik kan me voorstellen hoe verleidelijk dat is. Want het is licht en beweging en geluid. En kinderen worden er helemaal ingezogen. Het is verschrikkelijk interessante techniek. Maar kinderen zijn er ook vaak in een eentje mee bezig. Je ziet soms twee, drie kinderen met een tablet op de bank zitten... die nauwelijks met elkaar communiceren. En dat kan wel weer als er een draadje zit... maar dan is het niet die echte communicatie die je hebt... van wanneer je om een bord heen zit. Hallo, ik ga je uitleggen wat je allemaal met dit boek kunt doen en beleven. Waar gaat hij dan? Op... Hier is een jongetje aan het spelen met een tiptoypen. Dat is een elektronische pen. En dan kan je je boek allerlei opdrachten doen. Wat vind je hier zo leuk aan? Dat, dat, dat, dat deze pen geluid maakt... Is het niet moeilijk? Nee. Is het niet zo dat kinderen ook ja, veranderen qua speelgoedgedacht... dat ze dit dan erbij kunnen doen? Ja, dat is heel beslist een feit. We zien ook dat het spelen verandert en dat we ons daar een beetje zorgen over maken. We zien bijvoorbeeld dat kinderen uh, steeds minder geconcentreerd spelen. Steeds korter ergens mee spelen en daar steeds minder zelf mee verzinnen. Dus het, uh, het concentratievermogen neemt af bij kinderen. Uh, ze spelen veel minder, veel minder lang en halen daardoor ook minder speelwaarde uit het speelgoed. Dan eigenlijk mogelijk zou zijn als ze er vaker mee spelen. Je ziet ook al bij hele jonge kinderen ZEP Ach, dus even dit, even dat. En dan zijn ze weer uitgekeken. Willen ze weer wat nieuws? Want dat lichtbeweging en geluid geeft zoveel signalen. dat je heel snel naar het volgende toe wil. zonder het te verwerken. U hoort een reportage van Ingrid Koning. Wij gaan naar de hoofdpunten van het nieuws met Raymond Serré. Radio 1. Het NOS-journaal. De vijf tanks die zijn opgesteld bij het presidentieel paleis in de Egyptische hoofdstad Cairo... zijn bedoeld om de verschillende groepen demonstranten uit elkaar te houden. Ze staan er niet om de anti-morsi-demonstraties te de koppen te drukken... heeft het hoofd van de Egyptische Republikeinse garde gezegd. Eerder meldde het staatspersbureau dat het militair materieel werd ingezet... om het paleis te beschermen tegen gewelddadige demonstranten. De werkloosheid in Griekenland is in september opnieuw gestegen... naar een recordhoogte van 26%. Een maand eerder was nog iets meer dan 25% van de beroepsbevolking werkloos. In totaal zitten nu 1,3 miljoen Grieken zonder werk. Meer dan de helft daarvan zijn jongeren tot 24 jaar. En dan gaan we nu naar Peter Blok in Den Haag. En die kan ons alles vertellen over de persconferentie van Koverdaas. Ja, nu nog staatssecretaris, maar hij gaat zijn aftreden bekendmaken... Want de bonnetjesaffaire als gedeputeerde is uh, hem toch fataal geworden. Um, ja, Verdaas uh, die is er nu nog niet. Het wachten is op hem. Uh, vrij veel uh, journalisten die waren ook uh, in alle haast opgetrommeld. Die moeten hier door de beveiliging. Die uh, zijn dus druk bezig om ook in de zaal te komen. En dan komt Co Verdaas ook naar binnen. Um, ja, hij is nu uh, in geen nog te zien... Ik, uh, ik meld mij wel weer als, uh, als hij wel in aantocht is. Oké, okay, we zijn benieuwd. Dankjewel, Peter Blok vanuit Den Haag. Dit is Radio 1. NCRV. Stand.nl. Ja, goedemiddag. Oh ja. Oh, vergeet ik bijna het belangrijkste. Uh, ben van harte welkom bij Stand.nl. Steeds meer Nederlanders leven in armoede. Dat blijkt uit het rapport Armoede Signalement 2012... van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Het aantal Nederlanders dat per maand te weinig overhoudt... om goed van rond te komen is in 2011 gestegen tot 1,1 miljoen. En het einde is nog lang niet in zicht... want uit voorzichtige berekeningen blijkt... dat er de komende jaren sprake zal zijn van een verdere toename. Ik praat hierover met Sadet Karabulut, Tweede Kamerlid voor de SP. Goedemiddag. Goedemiddag. Hartelijk welkom in Stand.nl. Ik leg u u drie keuzes voor. Uh, en u mag alleen ja of nee zeggen. Zolang iemand te eten heeft, is hij niet arm. Mm, nee. Armoede heb je aan jezelf te danken. Uh, nee. Dit kabinetsbeleid zal leiden tot een hele generatie armen. Um, dat zou zomaar kunnen, ja. ja? Benoteren, ja. Uh, de luisteraars kunnen erover meepraten in Stand.nl. De stelling luidt... Rutte 2 moet nu ingrijpen om de armoede te bestrijden. Bent u het daarmee eens of oneens... dan kunt u dat sms'en naar 7070. Dus 7070 kost 50 cent. U kunt gratis bellen met het nummer 0800 -1101. U kunt stemmen via onze website www.stand.nl. En voor de twitteraars hebben we hekje standpunt. Um, Rutte 2 moet nu ingrijpen om de armoede te bestrijden. Dat is de stelling, mevrouw Karabouloud. Uh, bent u het daarmee eens of oneens? Uh, daar ben ik het helemaal mee eens. Ik had al zo'n vermoeden. Waarom bent u het daarmee eens? Nou ja, omdat het gewoon helemaal niet goed gaat. De cijfers van vandaag bevestigen natuurlijk: 1,2 miljoen mensen die op of onder de armoedegrens leven, 377.000 kinderen die in armoede opgroeien, de werkloosheid neemt toe, het aantal fa faillissementen stijgt. Het gaat van alle kanten gewoon niet goed. En wat ik dan onbegrijpelijk vind is dat het kabinet eigenlijk alleen maar een beetje met oogkleppen op doorgaat uh, Met een beetje de eigen cijfertjes uh, in de Excel-sheet uh, rond te maken. Namelijk forse bezuinigingen. En helemaal, helemaal niet kijken naar de sociale gevolgen van al die bezuinigingen. Ja, en even de sociale gevolgen van die armoede. In combinatie dat... uiteraard met de economische ontwikkelingen, moet ja. ik daarbij zeggen. Ja, maar even, even naar de situatie waarin mensen zitten die uh, arm zijn... volgens de, de cijfers dan. Want uh, uh, ja, wat is de situatie van die mensen? Hoe leven ze? Nou ja, dat, dat verschilt natuurlijk. Hè. Maar wat ik um, uh, voor mezelf zeg maar vrij uh, schokkend vind... is dat wij in Nederland al een aantal jaren helaas de voedselbanken hebben natuurlijk. Uh -huh. uh, dat de vraag alleen maar groeit. Dat zij uh, niet meer aan de vraag kunnen voldoen. En dat we wachtlijsten hebben. En dat er dus gewoon gezinnen en kinderen zijn... Uh, die niet genoeg en uh, gezond, daarmee ook gezond voedsel hebben iedere dag. Dat vind ik voor uh, nog altijd uh, toch een van de rijkste uh, landen als Nederland wel heel schokkend. Ik vind het ook. Um, een teken van armoede dat um, er een grote groep, een steeds grotere groep, groep kinderen is, die niet in alle opzichten gelijke kansen heeft en uh, mee kan doen, of mensen die uh, niet kunnen stoken, uh, steeds meer mensen die in de betalingsproblemen komen, uh, daarmee in de schulden. Ze kunnen hun huur, hun vaste lasten niet meer opbrengen. Uh, tot aan uh, huisuitzetting toe natuurlijk. Uh, ja, dat zijn zaken wat ik uh, uh, on, naar Nederlandse begrip natuurlijk... want het is allemaal uh, relatief ja. uh, wel armoedig vind. Maar uh, ja, armoede is iets van alle tijden. Die is er altijd geweest en misschien zal die ook wel altijd blijven. Um, uh, armoede is inderdaad iets van alle tijden. Maar ik zou toch willen voorkomen dat wij uh, teruggaan uh, naar de armoede uh, van bijvoorbeeld uh, he, rond de Wereldoorlogen uh, die periode. We hebben in uh, de tijd na de Tweede Wereldoorlog een verzorgingsstaat uh, sociale voorzieningen opgebouwd. Juist om te voorkomen dat mensen arm worden. Want als je arm bent, dan brengt dat met zich mee uh, sociale uitsluiting, geen toekomstperspectief. En dan uh, ja, word je als. Samenleving, uh, als geheel, maar mensen ook kunnen dan hele vervelende dingen gaan doen. Dus gewoon alleen al uh, voor de samenleving en voor ons allemaal... is tweedeling en armoede en uitsluiting en werkloosheid gewoon niet fijn. En zeker voor toekomstige generaties, de kinderen... Uh, daar moet je juist in investeren, zodat we als land vooruit kunnen. Dus dat wil ik graag uh, voorkomen. En uh, ik ben ervan overtuigd, ik zie het echt als uh, mijn plicht... en uh, ja, ook, ook wel een politieke opdracht, dat wij in een rijk land als Nederland, als wij hier de armoede onder kinderen niet kunnen oplossen... ja, waar dan wel, vraag ik me af. Ja, als we even kijken naar de huidige situatie. We hebben een economische crisis. En nou, de arme mensen worden daar misschien nog wel het zwaarst door gepakt. In ieder geval kunnen die... Die tegenslag niet gebruiken, kunnen ook niet uh, goed handelen. Ja, die, die, die worden daar het meeste dupe van. Die zakken gewoon door de bodem heen, inderdaad. En je, je ziet nu, nu de ontwikkeling, de middenklasse, hè, als het tegen zit uh, met werkloosheid en alles uh, wat je daarbij uh, kunt bedenken, die wordt arm. En uh, ja, de mensen met de laagste inkomens, die zakken echt uh, door de bodem heen. En nu zei u ook van, uh, ja, de, uh, het kabinet is gewoon bezig om dat rekensommetje kloppen te maken. Die ja. 16 miljard moet er gehaald worden, vindt u? Dat die 46 16... hè, in totaal? Ja. Ja, maar goed, we nu ja. even die, maar ja. vindt u dat die bezuinigingen dan toch een beetje los, losgelaten moeten worden ten bate van de arme mensen in Nederland? Nou ja, ten eerste die rekeningen, hoe verdeel je die? Ik zie gewoon dat uh, nou ja, de, de mensen met de uh, grootste en dikste vermogens, dus de allerrijkste, de 10%, die zijn er in de crisisjaren... Mevrouw uh, Kariboune, ja? ik, ik moet u even onderbreken, want we, we moeten even naar Peter Blok okay. in Den Haag. Sorry. Ja, en we gaan luisteren naar Cover nu nog staatssecretaris van Landbouw.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 En daarnaast over de rechtmatigheid van de door mij ingediende declaraties... ...reiskosten, woon-werkverkeer. Met de intentie de provincie niet te benadelen... ...heb ik daarin gevallen dat ik vanuit Zwolle reisde... ...aangegeven dat het een reis Nijmegen-Arnhem betrof. Ik heb besloten het ter discussie staande bedrag aan de provincie terug te betalen. Omdat ik geen zekerheid heb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 en mijn ontslag aangeboden aan hare majesteit de koningin. De minister-president, de minister van Economische Zaken... de overige collega's in het kabinet en de medewerkers van Economische Zaken... dank ik voor de goede samenwerking en het vertrouwen dat ik heb mogen ervaren. Tot ziens. Dank. Ja, dit was het... Uh... Einde van Coco Verdaas als staatssecretaris. Dat is die vier weken geweest. En dit was een korte verklaring. Geen vragen meer die gesteld kunnen worden. En uh, dus geen antwoorden over het hoe en waarom. Ik dank je wel. Peter Blok vanuit Den Haag was dat. Mevrouw Ja. u heeft meegeluisterd. Ja. Wat vindt u ervan? Um, ja, um, uh, uh, hij zei het zelf al. Hey, ik heb een voorbeeldfunctie en dan moet je van onbesproken gedrag zijn. En uh, dat is die niet meer. Dan is volgens mij uh, inderdaad de enige juiste keuze die je kunt en moet maken aftreden. Hoe pijnlijk dat ook uh, is natuurlijk voor de persoon in kwestie. Maar... En voor het ministerie van Economische Zaken? Hoe pijnlijk is het daarvoor? Um, ja, uh, kijk, er loopt uh, geloof ik nog een onderzoek... maar uh, ik denk dat het beste wat je kunt en moet doen... Uh, als daar gewoon uh, zoveel vraagtekens zijn... en je niet meer kunt functioneren uh, uh, om af te treden... Uh, en op zoek te gaan naar een nieuwe bewindspersoon. Ja. Ja, dat, uh, ja, en dat na vier weken inderdaad. Ja, dat uh, kan uh, ja, soms zo snel gaan. Zadet ja. Karabulut, uh, u bent Kamerlid voor de SP... en wij hebben het over uh, armoede in Nederland. Naar aanleiding van de stelling... Uh, Rutte 2 moet nu ingrijpen om de armoede te bestrijden... Um, ja, we hebben daar al wat over gezegd. Ik, ik wil graag van u nog even weten wat, wat volgens u de belangrijkste oorzaken zijn uh, voor het. Uh, nee, wij, nee wij, wij zaten bij die 16 miljard. Ik ben, ben ja, even terug. Ja, bij ja, de bezuinigingen. Ja, die, ja, die want bezuiniging. uh, de, de vraag was inderdaad. Het is misschien goed om dat nog even op te halen. De, het gaat erom dat, dat de, het kabinet wil bezuinigen. Daar zijn ze ook aan gehouden door Europa. Ze moeten ook bezuinigen. En uh, de vraag is nu: ja, moet je misschien toch niet iets meer aan die armoedebestrijding doen en dan de bezuinigingen loslaten? Ja, nou ja, kijk, uh, iedereen is erover eens, ook mijn partij... dat je natuurlijk je overheidsfinanciën op orde moet brengen. Uh, alleen het uh, tempo en de manier waarop je dat doet... dat is, blijkt gewoon funest voor Nederland... maar ook voor andere Europese landen. Uh, de werkloosheid in andere Europese landen loopt ook op. In Nederland zitten we met een jeugdwerkloosheid van 13 procent. Bijna 7 procent onder de uh, volwassenen. En dat is gewoon gigantisch. En als je dan doorgaat met bijvoorbeeld het vangnet... wat mensen dan hebben tijdens de werkloosheid hè, door de WW... bijvoorbeeld fors... Uh, aan te pakken, waardoor mensen heel snel in de bijstand en in de armoede belanden... dan uh, leidt het alleen maar tot een visieuze cirkel waar je in terechtkomt... Ja. en tot nog minder uitgaven, tot nog meer faillissementen. En dat werkt gewoon niet. Maar wat, is dan, zin, wat is dan de oplossing? In die zin is uh, het, de politiek van dit kabinet, maar van heel Europa, gewoon failliet. Wat je moet doen, is investeren in mensen. Dus die sociale zekerheid niet afbreken. Nee, die is er juist in uh, dit soort uh, moeilijke tijden. Uh, dat moet je beschermen en je moet investeren, ook in de economie... Zodat dat er banen bij komen. Ja. Uh, maar er moet bezuinigd worden. En daar zijn ook afspraken over gemaakt met Europa. Daar zit, daar zit Nederland gewoon aan vast. Ja. En voor een deel moet je dus ook de rekening eerlijker verdelen. Want daar uh, begon ik uh, net mee. Uh, als je kijkt naar de vermogens van de rijkste uh, 10% in Nederland... Hè, uh, die zijn er in de crisisjaren uh, 30 miljard op vooruit gegaan... terwijl het gros van de huishoudens uh, in de schulden terecht is gekomen. Die ja. hebben 61% van het uh, totale vermogen uh, in handen... Is deze week een miljonairsbeurs? Nou, met de miljonairs in ons land gaat het ook goed. Die hebben een vermogen van bijna 400 miljard uit mijn hoofd. Als dus je 1%, verdelen, zegt hij. Ja, als je 1% belasting zou vragen van de aller, allerrijkste, nou dan levert dat 4 miljard op. Dan kun je een aantal pijnlijke bezuinigingen die de laagste inkomens raken, bijvoorbeeld ook uh, terugdraaien. Even een paar reacties van ons forum op stand.nl. Even kijken. Dit kabinet doet er alles aan om Nederland zo sterk mogelijk uit de crisis te laten komen. Dat is de beste armoedebestrijding die je kunt bedenken. De SP maakt zich geen zorgen over later. De partij is er alleen maar op uit om zoveel mogelijk stemmen te winnen bij de volgende verkiezingen. Dat is een reactie op ons forum. Ja, nou dat is dus niet waar. We hebben net zoals uh, alle andere partijen... Uh, keurig netjes onze cijfers uh, op orde en dat laten doorrekenen. Uh, maar we doen dat anders en we nemen een langere periode. En uh, ja, we doen dat niet met uh, oogkleppen op... ten koste van de samenleving in zijn geheel. En uh, natuurlijk is het heel erg, juist heel erg belangrijk om te investeren in werk. Hè? Uh, Lodewijk Asscher, de minister van Sociale Zaken... die zei in reactie uh, op onze plannen die ik hem gisteren aanbood... tegen armoedebestrijding, ja, we moeten zorgen voor werk. Nou, dat is nou precies waartoe wij het... Uh, Kabinet oproepen. Ik heb vorige week een plan, een banenplan gepresenteerd. Maar ook daar doen ze niks aan. Uh, en, uh, dat lijkt Hoezo doen maar... ze daar niks aan? Nou ja, uh, uh, het enige wat er gebeurt is uh, doorgaan met de bezuinigingen. Er is geen enkele banenplan, uh, niks tegen de jeugdwerkloosheid. Uh, eigenlijk worden de armen en de werklozen uh, gestraft. in plaats van de armoede en de werkloosheid te bestrijden. Dat ja. is gewoon geen beleid. Vindt u het ook uh, nog een optie om toch die, die bezuinigingen een beetje los te laten. met Europa weer te gaan praten om uh, iets meer. Uh, uh, Kort, of de de schuld iets meer te laten oplopen... Dat, waardoor de armen geholpen kunnen worden uh, Zeker, dat moet sowieso gebeuren. En je moet uh, ook uh, alle miljarden die ondertussen wel worden uitgegeven... je moet je afvragen waar dat allemaal blijft. Uh, uh, nog meer uh, alleen maar luisteren naar de uh, markten en naar de banken... en miljarden pompen in de bodemloze put. Dat helpt ons in ieder geval niet uit de crisis. Uh, dat he, werkt niet in Nederland, maar ook niet in, in Spanje. Daar is bijvoorbeeld meer dan de helft van de jeugd werkloos. Uh, daar moeten we niet naartoe. Ja. Uh, we zijn een rijk die rekening kan eerlijke verdeeld en er moet gewoon okay. een verstandige politiek komen. Het gaat om verdelen. Uh, u richt zich vooral op kinderarmoede... Ja. Gisteren organiseerde u nog een ludieke actie voor honderden lege, door honderden lege kinderschoenen op het plein in Den Haag neer te zetten. Als verwijzing naar alle kinderen die dit jaar door de armoede geen cadeautjes krijgen met Sinterklaas of gekregen hebben. Dus hoe waren de reacties op die actie? Ja, ontzettend positief, moet ik zeggen. We hebben duizenden kinderschoenen in heel het land opgehaald. Die symbool staan voor inderdaad de armoede. 377.000 kinderen die in de armoede opgroeien. We hebben ook een manifest met een plan van aanpak. Uh, iedereen kan het ook tekenen. En er zijn inmiddels al honderden reacties opgekomen En wat ik heel mooi vind, is dat we toch uh, ja, als Nederlanders wel ontzettend solidair zijn. En dat heel veel mensen het met ons eens zijn dat we armoede onder kinderen niet moeten pikken. En juist in moeilijke tijden moeten beginnen met die uh, te bestrijden. Ja, alleen uh, in grote lijnen wordt daar dan te weinig aan gedaan. Door Absoluut, ja. ja, het kabinet. ja, ja. Uh, uit het rapport blijkt dat, dat vooral zelfstandigen de hardste klappen opvangen. Daar gaat het uh, heel slecht mee in Nederland. Uh, meer zelfstandigen die in armoede leven uh, dan mensen in loondienst. Dat is uh -huh. een nieuwe ontwikkeling. Uh -huh. Hoe verklaart u dat? Ja, nou ja, dat is gewoon een hele kwetsbare groep. Al op het moment dat het economisch slecht gaat en uh, er komen steeds meer uh, werklozen. Mensen krijgen steeds minder te besteden. Dan gaat het ook met de, uh, de zelfstandigen natuurlijk wat minder. Uh, sowieso is het een uh, ontwikkeling wat al jaren gaande is. Hè? Dat het aantal mensen dat werkt, wat toch als oplossing wordt gezien uh, voor de armoede. Wat ook belangrijk is, maar toch niet rondkomt. En een belangrijke groep die daardoor wordt getroffen zijn toch inderdaad die kleine uh, al dan niet gedwongen zelfstandigen. En hoe kun je die helpen? Uh, door te investeren, uh, door de economie vooruit te helpen. Ja, dan nou zijn er ook veel mensen die Kijk, zeggen... op het moment dat, met name geldt dat natuurlijk voor de laag, lagere inkomens, als die uh, iets meer te besteden krijgen, dan wordt het ook direct in de economie gepompt en dat komt ook ten goede van de banen en uiteindelijk ook van uh, het kleinbedrijf. Ja, nou zijn er ook mensen die zeggen, ja, we laten het altijd maar weer aan de overheid uh, over. Uh, als je gewoon goed je best doet, dan kun je een baan vinden, dan kun je je eigen armoede bestrijden. Ja, kijk, uh, natuurlijk, het begint allemaal met jezelf. Alleen die banen moeten er dan wel zijn. En dat is een beetje uh, het probleem. Nu, er zijn heel veel uh, jongeren die komen niet aan de bak. Ouderen komen niet aan de bak. Um, uh, bedrijven gaan failliet die dolgraag die dol voor de banen willen zorgen. Uh, dus dat is ook zo. Alleen we zijn natuurlijk als samenleving, als geheel, ook wel verantwoordelijk. Uh, nou ja, voor onze kinderen uh, neem ik aan. En op het moment dat het zo slecht gaat, dat mensen die hun stinkende best doen, toch niet rond kunnen komen. En hun kinderen niet iedere dag te eten geven. Dan vind ik uh, dat je toch moet concluderen uh, dat er iets niet goed gaat en uh, dat het roer om moet. Ja, Rutte 2 moet nu ingrijpen om de armoede te bestrijden. De vraag is of u het daarmee eens bent of oneens. Dat gaan we vragen aan de luisteraars nu. Er is meer dan duizend keer gestemd op het internet. 81% is ermee eens, 19% is ermee oneens. U kunt blijven stemmen via de sms naar 7070. 70. Dat kost 50 cent. U kunt uh, stemmen via de website www.stand.nl. En als u wilt twitteren naar Hekje Standpunt en bellen is 0800 1101. Standpunt 11, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, goedemiddag met Rijn. Dus, uh... Ja, ik ben het eens met de stelling. En ik denk dat het dan per 1 januari 2013 zou moeten door te beginnen met, net zoals in Frankrijk, het ministersalaris met een derde te verlagen. Dat is ongeveer hetzelfde wat de communistische Dijkstal er een paar jaar geleden bijgebrouwen heeft. En mogen ze de 10% die ze daarna nog hebben gehad, gewoon houden. En dat geld dan niet in de ergste armoedeproblemen te steken, maar ook structureel. En dan met name bijvoorbeeld de politiesalarissen. Want die hebben zoveel in de hectische maatschappij aan rommel op te ruimen. Voor ons en hebben een zo onderbetaalde job dat die combinatie doorbroken moet worden, en waardoor ze mogelijk minder getriggerd zullen zijn om zo snel een vuurwapen te trekken. Ja, dank u wel. Stand.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. U spreekt met Natasja Adema. Hallo. Um, ik ben tegen de stelling en niet omdat ik vind dat men niets moet doen aan de armoede, maar omdat ik vind dat ze een delayed zijn en een dollar short. Ik heb al twee jaar geleden heb ik rondgebeld gevraagd. Aan mensen, maar weten jullie wat er gebeurt hier? Weten jullie hoe arme mensen leven? Weten ja. jullie hoe ze mensen behandelen bij de sociale diensten? Maar mevrouw, mevrouw u zegt uh, ze zijn te laat en met te weinig geld, maar dat wil toch niet zeggen dat je het niet moet doen alsnog? Maar wat gaat men nu nog doen? Kijk, op het moment, want dat is iets wat men niet begrijpt, en dat is wat ik noem het mechanisme van, van armoede. Uh, op het moment dat je niet ingrijpt, wordt die spiraal gaat alleen maar naar beneden. Als je iemand op een gegeven moment aan werk helpt en de situatie is dusdanig, dan kun je bijna niet meer op je voeten gaan staan en uit die armoede komen. Want als mevrouw uh, uh, die daar zit, heeft ja, ook. Ja, ik dank u wel mevrouw. Ik ga even voor, verder naar een volgende bellen. Dank u wel. Stand.nl, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, goedemiddag, met Waardenburg. Dag meneer. Uh, ik zou het eens zijn met de stelling, als de regering zou kunnen ingrijpen... Uh, maar het is nu zo dat de wereld wordt eigenlijk geregeerd... door twee tot vijfhonderd uh, belangrijke figuren die al het geld in handen hebben. Hè. Noem ze maar even de Fortune 500. En uh, die hebben er altijd belang bij dat er zoveel mogelijk armoede is. Want dan houden zij lekker veel geld voor zichzelf. Daar houden ze lekker veel geld voor zichzelf. En ze houden de massa onder controle. De werknemers worden niet mondig. Die uh, uh, bang en stilletjes om hun baantje. Ja. En uh, ze kunnen hun gang gaan. Ik bedoel, uh, in de Verenigde Staten zie je zich, uh, dat al jaren aftekenen. Mensen die twee, drie banen hebben. Om domweg de simpele basisbehoeften te kunnen betalen. Ja. Dank u wel. Stand.nl, goedemiddag. Goedemiddag. Ik hoor weer veel de samensweringstheorieën. En ook kritiek op de politieke kasten. Maar ik zou willen zeggen, ik ben het oneens met de stelling... Ja. Omdat het kabinet Rutte al ingrijpt nu om de armoede te bestrijden. Omdat dit een nivellerend kabinet is. Ja, maar het loopt of... wel op, hè, de, de armoede. En de komende jaren gaat dat door. Precies, dus je kunt je afvragen of misschien nog meer nivelleren nodig is... om armoede te bestrijden. Alleen, waar haal je dat dan vandaan? Verlicht bij de inkomens van boven de 100.000 euro per jaar. Ja. Want die lijken een beetje de dans van springend tot nu doet. En vooral de, de middengroepen van de 30 tot de 100.000 euro per jaar... die de klap opvangen. Ja. Maar dan moet je niet vergeten dat het CPB volgens mij ook is aangegeven... dat nivelleren wel ten koste gaat van economische groei en van werkgelegenheid. Ja. Iets wat bijvoorbeeld terecht wordt geciteerd... door Elke Brinkman uit het CDA in de Eerste Kamer. Het is wel een dilemma. Meer nivelleren betekent wel weer minder economische groei. Ja, in ieder geval bent u tegen de stelling of uh, stemt u tegen. En uh, ja, uh, ik dank u voor uw reactie. Stand.nl, goedemiddag. Goedemiddag. Hallo. Dag meneer of mevrouw, ik weet het niet. Meneer? Meneer, ja, zegt u het maar. Ik, me, uh, ik, maak, me, ik maak me juist zorgen uh, uh, over dat we naar beneden glijden. Als we zo doorgaan, gaan we hetzelfde doen als Griekenland. Banen vallen weg, mensen komen zonder werk... Er is stille armoede. Ja. Alles komt niet boven. Maar wat vindt u nu, Rutte? Twee moeten uh, ingrijpen op dit moment. Ingrijpen. ingrijpen. Ik vind uh, als je nou van die school hoort dat, dat ze zakken hebben gevuld en dat de, de leerlingen niet hebben kunnen leren, uh, ze grijpen te laat in. Laat... Ik dank u wel. Stand.nl. Goedemiddag. Biedag. Goedemiddag. Goedemiddag. Uh, ja, ik ben het eens met de Stelling. Heeft u de radio aan? Ja, nee, uh, ja, ik zit op hersen. Oh, ja, nee, dat is uh, niet te horen, dank u wel. Stand.nl, goedemiddag goedemiddag met Truus Jonker. Hallo. Uh, ik ben het volledig eens met de stelling en vooral met die tweede mevrouw. Want uh, wij hebben te maken met, uh, van heel dichtbij met allochtonen die in schrijnende armoede vervallen. En wat dat kabinet Rote 2 nou eens zou moeten doen, dat is al die ambtenaren screenen die van die plannen bedenken die per saldo niks opleveren, maar een heleboel mensen echt in de ellende storten. En gewoon ambtenaren screenen op emotioneel quotient. En diegenen die er dan niet aan voldoen, gewoon eruit gooien. Dan ja. konden we wel bezuinigen, want dat er bezuinigd moet worden, dat begrijpen we ook wel. Maar wij, mijn man en ik, kopen tegenwoordig onze kleren en onze schoenen tweedehands, Want daarmee kunnen we de gaten opvullen ja. voor mensen die anders tussen er wel aan het schip komen. Ik dank u wel, mevrouw. Stand.nl, goedemiddag. Hallo? Ja, dag, mevrouw. Met mevrouw de Kroon. Um, ik, ik had ook een paar opmerkingen. Misschien, uh, even... Wilt u eerst even zeggen of u het eens bent met de stelling of oneens, Ik, ik denk dat, dat het op oneens uh, komt. Of, of eens. Uh, <laughs> ja, we moeten uh, toch ik, even kiezen. Nee, mevrouw... maar lu luister even. Mevrouw. Rutte 2 moet nu ingrijpen om de armoede te bestrijden. Is het eens of oneens? Ik denk toch op oneens. Oké. Okay. En, en uh, dat uh, is namelijk... Uh, mijn gevoel heb ik... Uh, ja, dat, dat, die, dat arm versus rijk. Hè? Ik, kan, uh, ik sta niet aan kant van rijken, maar ik, ik, wel aan kant van economie. Een, een rijke kan geld uitgeven. En daar gaat de middenstand van profiteren. Is het een idee om, om een soort te zeggen tegen mensen die erg veel geld hebben... om te zeggen van, er is een bestedingsminimum. Jullie moeten besteden of je gaat meer belasting betalen. Ga, ga ik aan mevrouw Karabuloet voorleggen. Dank en... u wel. Stand.nl goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag. Dag mevrouw. Uh, ik spreek met Saïda. Ik wou, er werd net ingebroken in die uitzending over iemand... Koverdaas. Uh... Juist. Hij komt weer in die uitzending, ten kosten van ons... Maar wanneer ze leven, gaat morgen gewoon verder. Wat hij ook heeft gedaan. Hoe weet u dat? Dat lijkt me heel naar wat hem overkomt. Maar goed, ja, hij ga... weet het zelf toch? Maar wat vindt u van de uh, stelling? Bent u het daarmee eens of oneens? Nou, ik vind dat Rutte wel in moet gaan grijpen. Want je hebt meer armeren. En als je die steeds minder geeft... Ja, bij mij hier om de hoek staat ook uh, het grote deel van de uh, winkels leven. Ja, dus ze waar... moeten uh, ingegrepen worden, zegt Ik u. Dank u wel. Stand.nl, goedemiddag. Goedemiddag, Kees Ontwal. Hallo. Hallo. Ik uh, ben het wel met de stelling eens, maar ik denk dat er een, een grote, grotere visie achter moet zitten. Als we natuurlijk meer gaan betalen voor de zorg en aan de andere kant zijn er nog steeds, heeft de farmaceutische industrie nog steeds de kans om zich uh, op de, door medicijnen te verrijken. Uh, we zijn bezig met allerlei multinationals die dus gewoon inderdaad het geld uh, sturen... Terwijl we met schaalverkleining misschien wat meer kunnen doen. Bijvoorbeeld als wij de soja-inkopen in Brazilië. Ja. Dat gaat één groot bedrijf... Die maar, maar u, gaat, u, dwa bedrijf u, u, bedrijf u dwaalt wel bedrijf. een beetje af, meneer. Nou, nee, kijk, je moet, als je dus de armoede wil, wil bestrijden... dan moet je dus niet... We, hebben, we zijn nu bezig met een bepaald economisch model... wat volgens mij ja. heel destructief bezig is. Hè? Dank u wel. Stand.nl, goedemiddag. Ja, Laatste beller. Dag, meneer. Van Auwelingen. Ja, zegt u het maar. Nou, ik ben het dus, uh, eens met de stelling. Maar... Dus Rutte 2, die noemen zich VVD, oftewel liberaal, hè, maar tegenwoordig is... en vroeger was een liberaal beschuld en vrijgevig. Maar nu is het neoliberalisme en heb ik gewoon gemaakt een liberaal plukje kaal. Ik dank u wel. En die man voor die deze... had het net over 500. Vroeger had je al de 200 van Mettens. Ja, goed. Daar deze... ga ik het nu even niet meer over hebben met u. Ik dank u wel voor deze mooie laatste wijsheid. Uh, de laatste bellen was dat. Ga ik weer even naar mevrouw Kara uh, kamerlid voor de SP. U heeft meegeluisterd. Ja. Wat is u opgevallen aan de reacties? Nou, Dat er toch heel veel steun is en dat mensen uh, voelen uh, dat er ingegrepen moet worden... omdat het alleen maar de situatie anders slechter wordt. En wat ik heel positief vind, is dat er ook heel veel alternatieve bezuinigingen zijn aangedragen. Ja, welke vond u het mooist? Nou, bijvoorbeeld iets meer vragen van de allerrijkste. Want een meneer die had het over dat dit kabinet niveleert. Ik vind dat ze dat niet doen. Want inderdaad, de hoogste inkomens met de grootste vermogens... die hoeven helemaal niet meer bij te dragen. Maar ook dat internationale bedrijven, dus grote multinationals... dat die ook wel eens een deel van de rekening mogen krijgen... evenals de banken. En de laatste beller vond ik ook heel waardevol. Namelijk dat eigenlijk deze neoliberale politiek uh, failliet is en dat we moeten nadenken over hoe kunnen we toe naar een duurzame economie waarbij uh, eigenlijk landen en uh, bedrijven uh, de economie en mensen niet kapot concurreren, maar we het meer moeten hebben van uh, samenwerken, opbouwen en uh, ja, dat uh, we feitelijk ook weer uh, de armoede bestrijden en eerlijk kunnen delen met banen en inkomens voor iedereen. Nou had ook iemand het over uh, een bestedingsminimum. Uh, ja, nou ja, Lijkt uh, me lastig. Kijk, op zich uh, is die er. In die zin, ik vind dat, het, dat, je, dat iedereen... die, die uh, heeft natuurlijk een minimum. Namelijk, je moet kunnen voldoen aan je basisbehoeften. Nee, maar daar wordt en mee bedoeld, dat denk niet ik. Daar wordt, mevrouw Karaboulou, ja. daar wordt mee bedoeld... Dat, dat je tegen mensen moet zeggen, u heeft zoveel geld... daar moet u minimaal zoveel van uitgeven. Nee, daar gaat kijk, u zelf niet meer over. Daar is het idee, uh, he, daar zou ik inderdaad heel graag... een uh, belasting willen opleggen. Maar je kunt mensen niet dwingen om zoveel te gaan besteden. Wat ik heel graag voor elkaar wil krijgen... is dat we er in ieder geval voor zorgen dat iedereen in de basisbehoefte kan voorzien. Ja. Wat vindt u nog meer op? Um... Nou ja, dat, dat mensen toch ook wel uh, inzien dat um, uh, het roer in die zin om moet. Dat je natuurlijk de overheidsfinanciën op orde moet brengen... maar tegelijkertijd op dit moment, omdat het gewoon slecht gaat... ook moet investeren uh, in banen en inkomens uh, van uh, mensen. En dat het schaarse werk wat er is, dat je daar ook uh, uh, bijvoorbeeld moet gaan nadenken... over hoe kunnen we dat uh, uh, wat beter herverdelen, zodat er ja. meer mensen aan het werk komen. Als je al die stemmers zo hoort, dan vraag je je af waarom de SP niet wat groter is geworden. Hè? Nou, wie weet hè. Ja. Ja, wie weet, maar dat duurt weer een paar jaar natuurlijk. Ja, of niet. Dat, dat uh, weten u en ik ook niet. Kijk, uh, waar dit kabinet mee bezig is... Uh, dat verbaast me met name natuurlijk ook van de Partij van de Arbeid... die uh, dezelfde dingen... Uh, als kritiekpunt had op Rutte 1. Hè? Want Rutte 1 die ontkende uh, armoede gewoon simpelweg. Ja. In het debat met mij zei de minister-president... ja, dat weet ik niet, want dan uh, ja. lijkt het net alsof we in ontwikkelingshulptoestanden zitten. Um, dus, Even afsluiten nu. Dus ja, uh, hoe ze daarmee doorgaan, ik weet het niet. Maar ik weet wel dat ze uh, eigenlijk in een, uh, doop, zich eigenlijk in een doodlopende steeg bevinden. Uh, hoe lang dat gaat duren? Dat vraag ik ons af. Goed goed, mevrouw Karel Beloet, ik dank u wel. Uh, Kamerlid voor de SP voor uw bijdrage aan Stand.nl. Rutteke, zo meteen samen met Thijs van der Brink met dit. Dit is de dag, wat gaan ja. jullie doen? Nou, We hopen nog even in Den Haag, uh, via de uh, collega's van het Radio 1 een reactie van Diederik Samson uh, te horen op het aftreden van Koverdaas. Verder hebben wij aan tafel zitten Leo Feijen van de RKK. Ja. De, de levensbeschouwelijke omroepen, die, uh, ja, die zien Hij geen bestaansmogelijkheid meer. En dat geldt ook voor de moslims en voor de hindoeïsten en de boeddhisten. En noem maar op, is dat erg. Uh, en de Ashton Brothers, die komen met een nieuwe show. Twee van de vier komen bij ons. Uh, ze gaan niet uh, acrobatie doen. Ze gaan op de tafel doen. springen. Nee, dat kan niet. Zo meteen, ja, Thijs van der Wink en Elsbed in Dit is de Dag. Tot morgen.